Awdu billahi min shaytanir rajim. Bismillahi Wa s-salatu al-Kareem. Inna al lillahi nhamduhu Wa illallah. Wa anna rasulullah. de en zusters. Het onderwerp van vandaag heb ik gekozen terwijl ik weet en besef en betreur... ...dat ik het recht niet heb om daarover te praten. Ik heb het alleen gekozen vanwege het feit dat wij elkaar dienen te aan te sporen tot het goede. En dat wij elkaar dienen te adviseren om het goede te verrichten. En dat wij elkaar het slechte afraden en verwerpen. Wat verplicht is voor ons als moslims is het kennen van onze plichten en rechten... Maar wat ook verplicht is voor ons als moslims, is het kennen van rechten van anderen. Van andere personen en zaken. Wij dienen elkaar dan ook deze rechten te onderwijzen. En elkaar eraan te herinneren. Om zo, wat wil je daarmee bereiken? Om zo een betere bijdrage te leveren aan deze samenleving. Wat wij hiermee willen bereiken, is aangename levensomstandigheden voor de moslims en niet moslims. Wat wij hiermee willen bereiken, is dat wij daardoor niet afwijken van de weg van Allah en zijn geliefde boodschapper. En wat de ziel verdrietig maakt en het hart laat huilen, is wanneer we zien dat deze rechten door velen verwaarloosd zijn. En door velen, misschien zelfs belachelijk worden gemaakt. En weer door anderen niet eens gekend worden. Dit zien wij namelijk terug in het dagelijks leven... Dit zien wij terug in de omgang met elkaar. Dit zien wij terug in de communicatie met anderen. Dit zien wij terug op verschillende plekken. Dat wij de rechten van vele zaken niet meer kennen. En een van de belangrijkste rechten. Is wel het recht van de ouders in de islam. Ja geliefde broeders en zusters. Nu zullen de meeste van jullie wel roepen. Van ons wel roepen. Ja wij houden van onze ouders. Wij houden van onze ouders maar of we daadwerkelijk hun waarde goed inschatten, of we hun daadwerkelijk de rechten geven die Allah ons voorgeschreven heeft, moeten we helaas zeggen dat we daarom enorm tekortschieten. Dat ik niet wil zeggen dat sommigen zelf deze rechten verwerpen. Als het niet met de tong is, is het wel met hun handelingen met hun dagelijkse daden. Na het horen van sommige zaken, sommige voorbeelden, in deze lezing, zal een ieder van ons zich beschuldigen, zal een ieder van ons, waar het hart nog van leeft, zich beschuldigen van ongehoorzaamheid, zal een ieder van ons zich beschuldigen, dat hij onrechtvaardig is tegenover zijn ouders, zal een ieder van ons zich beschuldigen, en erachter komen, dat hij dag in dag uit, een van de grootste zondes begaat, en vernietigende zonde. Geliefde broeders en zusters, De profeet, Sallallahu Alaihi wa sallam, heeft ons verteld... ...heeft ons verteld dat wanneer de veertien zaken voordoen in zijn umma, ...dat wij dan de grote tekenen van het dag des oordeels van het einde van deze wereld kunnen verwachten. Ik ga ze niet alle veertien noemen. Ik noem de twee waar het vandaag om gaat. Eén van de veertien zaken is, zoals de profeet, Sallallahu alayhi wa sallam, zegt... Ida pa ara raju ze u ze u ze man zijn vrouw ze u ze zijn ze u ze u ze u ze u ze vader. ze u ze en zijn u en u ze u ze u ze u ze u ze u ze u ze u ze u ze u ze u ze u ...om ons heen... ...en we hoeven niet ver terug in de tijd... ...en we hoeven niet eens de stad uit... ...we hoeven niet eens... ...het huis uit... ...om te beseffen en te zien... ...dat dit inderdaad zich al voordoet. We zien inderdaad... ...dat mensen... ...dat mensen, hun vrouw... ...dat mannen, hun vrouwen gehoorzaam... ...en dat zij... ...hun moeders... ...ongehoorzaam... ...dat zij hun vrouwen eren... ...en hun moeders vernederen luister naar dit verhaal wat wordt verteld door een juwelier de juwelier vertelt het verhaal zelf en zegt er kwam een man en zijn vrouw en zijn moeder en hun kind kwam bij mij de zaak binnen het was bijna leed en deze man die ging iets kopen voor zijn vrouw en ze mocht van alles uitzoeken want het was ben binnenkort feest. Zij koos ook van alles uit. Ze koos wat juwelen uit. En op het moment dat zij voor mij stonden om af te rekenen... ...zei ik tegen de man... ...het is 2000 real. Je mag er euro's achter zetten. 2000 euro. Of 2080 euro. En deze man die schrikt en die zegt... ...wat is de bedoeling van die 2080 wat wij hebben afgesproken was 2000. Hij zegt, dat klopt. Maar die 80 is van een ringetje die jouw moeder heeft uitgekozen. En hij pakt die ring en gooit die weg. En zegt, en zegt, ouderen, voor een oud wijf is toch geen goud. Voor een oud wijf is geen goud, zegt deze vervloekte man. En die juwelier die zegt, ik schok van zijn reactie en ik zeg, ben je gek, het gaat om jouw moeder. De vrouw die op dat moment teleurgesteld wordt. De moeder die op dat moment teleurgesteld wordt. Die loopt huilend. Huilend en verscheurd en pijnlijk weg. Alleen al om dat te kunnen zien. Moet je al geen hart hebben. Zij loopt de winkel uit. En op het moment dat zij de winkel uitloopt. En zich haast naar de auto. Zegt de juwelier. Het gaat om jouw moeder weet je nog. Maar wat er bovenop komt. Is de reactie van zijn vrouw naast hem. Die hem zegt. Waar ben je mee bezig? Ben je gek geworden? En dan zou je denken. Masha Allah. Maar luister naar haar reactie. Ben je gek? Waar ben je mee bezig? Wie moet er op onze zoon letten? Kijk waar ze aan degradeert. Na een opvat. Ze maakt zich niet zorgen om het feit. Dat hij er op dat moment. Zijn eigen moeder. Zijn eigen moeder kapot maakt. Zij maakt zich zorgen om wie dadelijk hun kind op hun kind kan passen. En bij hem schiet dan te winnen, oh ja. Eigenlijk heb ik dan een probleem, weet je wat, doe die ring maar. Hij loopt daar achterna en zegt, oh moeder, hier heb je die ring toch. Zij zei nee, zoon. Zij zei zo, ik wilde blij zijn. Ik wilde blij zijn zoals velen van ons. Zoals iedereen dadelijk blij is met leed. En ik wilde mezelf verwinnen met een cadeautje van mijn zoon. Ik wilde me verwennen met een cadeautje van mijn zoon en jij gunde mij dat niet. En wallah, ik zal nooit meer mijn leven nog goud dragen. Wallah, ik zal nooit meer mijn leven nog goud dragen, zegt de moeder. Hatsbi Allah wa ni ila la Allah. Hebben jullie gehoord van de vrouw? Hebben jullie gehoord van de vrouw, geliefde broeders en zusters? Die in het ziekenhuis lag en zich ziek, ziek meldde. En de arts haar onderzocht. De arts haar onderzocht. En telkens en behandelde. En na enkele dagen zei hij tegen haar. U mag vertrekken. Waarna zij riep. Ja maar ik heb nog last van iets anders. En hij haar weer onderzocht. En het duurde enkele dagen opgenomen. En alweer zei hij. Er is niks meer mevrouw. Er is niks meer. U kunt vertrekken. En alweer gezond zij iets. Totdat hij het door had. En zei nee. Wij weigeren je nog hier te houden. Jij kunt vertrekken. En deze moeder dan ook schreeuwt en zegt. Maar waarheen? En de acht zegt. Maar hoezo waarheen? Hoezo waarheen? Gewoon naar huis. En deze moeder dan ook antwoord. Waar naar huis? En hij vraagt. Heeft u geen huis dan? En zij, en zij antwoordt met je wel, maar mijn zoon heeft me daaruit gezet. Mijn zoon heeft me uit huis gezet, waar moet ik nou heen? Ik ben niet ziek, ik deed me voor als ziek om een onderda om onderdak te hebben. En daarmee ben ik een aantal dagen heb ik onderdak kunnen krijgen. Ja, de broeders en zusters, we horen verhalen van mensen die hun ouders ongehoorzaam zijn we horen verhalen van mensen die hun ouders verdrietig maken we horen verhalen van mensen die hun ouders uitschelden slaan en uit huis zetten verbranden, vermoorden en zoals gisteren mij nog het nieuws bereikte van een sheikh, dat, dat mensen dat we verhalen horen van mensen die hun moeder verkrachten en waarvan hun moeders zwanger zijn het is niet iets Waarvan je nu zegt van ja, dat kan toch niet? Wallah, hier is de werkelijkheid. En ik kan je overzellen dat ik ook gisteravond gebeld ben. In verband met een vader die smeekt. Die smeekt dat zijn, zijn zoon aanwezig zou zijn bij deze lezing. En toen de beur werd gevraagd voor hem. ...gaf hij aan, zodat hij misschien begrijpt... ...wat de rechten van de ouders zijn... ...en zijn omgang met, de, met zijn vader... ...dat hij verbetert. Toen hem doorgevraagd, waarom bleek dat deze... ...dat deze zondaar... ...dat deze ver, verloren persoon... ...zijn vader uitscheldt... ...bedreigt sterker nog zo vaak krijgt... ...dat hij hem op de grond heeft gelegd... ...met de knie op zijn borst heeft gestaan. Hier in de omgeving... ...ik praat niet over een Arabische wereld of wat dan ook... ...in de werkelijkheid hier in Nederland... En hij doet zijn beklacht ook over zijn dochter. Die niet alleen maar hem niet ongehoorzaam. Maar die het in haar hoofd heeft gehaald om hem uit te schelden. En niet zomaar uit te schelden. Maar woorden heeft gezegd. Wallahi ze zijn, ze zijn te moeilijk om uit te spreken. Zeker wanneer het gaat om als je ze richt tegen je ouders. Laan hebt Allah alleen deze. Na al wil Mogen Allah je ouders vervloeken. Tegen haar vader. Waar wil het heen met deze umma? Waar we het heen met deze jongeren? En ik praat niet met over ver of over lang geleden of wat dan ook, om ons heen. Maar hoe kan dit? Hoe kan het zover komen, geliefde broeders en zusters? Hoe kan het zover komen? Dit alles heeft te maken met het feit dat wij afstand hebben genomen van de volksrechten van Allah en zijn boodschappen. Dit alles omdat we de rechten en de waarden van ouders niet kennen. Of verwaarloosd hebben. Of zelfs belachelijk hebben gemaakt. Van, hé, hey, kom op, dit is niet deze tijd, we leven nu in Nederland, en, en, en, en. Dit alles gebeurt omdat we de manieren en gewoontes en gedachten van mensen zijn gaan volgen. Van mensen zijn gaan volgen voor wie hun huisdier nog meer waard is dan hun ouders. Ze praten lachen, knuffelen en lukken hun honden. En ze breken hun zwaar om, om de honden uit te laten. Ze reserveren hun inkomen om die honden te verzorgen. En voor hun ouders, oh ja. Daar hebben ze een dag voor bedacht. Eén keer per jaar. Moederdag. Vaderdag. Om dan de moeder of de vader in het zonnetje te zetten. Met een kaart of een bloemetje. En ik denk de ze of sommigen nog erger met een sms'je. Papa ik hou van je. Dat zijn de mensen die wij in het zijn. En daarom kan het zo bij komen. Dat het inderdaad tussen ons mensen zitten. Die hun stem verheffen tegen hun ouders. Het kan namelijk zo zijn. Dat er tussen ons mensen zijn. Die, da die daadwerkelijk de knie op hun moeder leggen. Of op hun vader leggen. En kijk er niet vreemd van op. Kijk er niet vreemd van op. Wanneer jij af bent gestapt van de weg van Allah. Wanneer jij... De, de mensen blindelijk de volgen bent die deze rechten niet kennen. Dan kan het ook zover komen. Dit alles is omdat we niet in partij brengen wat Allah ons voor, voorgeschreven heeft. Jegens onze ouders. Luister goed wat Allah, wat deze grootste religie jou en mij voorschrijft ten opzichte van de ouders. Ahoed En jullie Heer heeft bepaald dat jullie niets dan Hem alleen aanbidden. En als een van de twee, of beide, de ouderdom bereiken, in jouw aanwezigheid, zegt dan nooit oef, oh, zegt dan nooit poei tegen hen. En snouw hen niet af. En spreek tot hem vriendelijke woorden. En wees dat voor beide. en nederig en liefdevol. en zeg. O mijn Heer, schenk hun genade zoals zij mij opvoedde toen ik klein was. Kijk, geliefde broeders en zusters, wat Allah je voorschrijft als je dit allemaal zou nakomen. Hij schrijft jou voor, Allah eer. Goedheid. Is het dan genoeg als ik goed voor hem ben? Nee, zegt Allah. En als een van mijn twee de ouderdom bereikt. Ja, om dan op zijn niet niet tegen te zeggen. Het, het kleinste woord, of zelfs te denken, of te denken dus wel de data verrichten en te zeggen van met tegenzin is dat voldoende, ja waar? nee nadat je dit allemaal hebt gehad zegt hij ook nog, en snel hem niet af, zet geen grote mond op, verheb je stem niet is dit voldoende? nee, als je dit allemaal hebt gedaan krijg je nog een volgende opdracht in één eier, subhanallah en spreek wat komt Nauma koon en kreem, en spreek tot hen? Vriendelijke woorden. Is dit genoeg, Allah? Nee. Nee. Wacht heb je umma jane hadbullimin. En weet dat moedig voor hem. En minder en liefde voor. Is het genoeg daar oké en dan zijn ze dood. Is dit genoeg, ja Allah? Nee. Nee. Allah is dat af dat je zelf na hun dood nog iets kunt doen. En tijdens hun leven. Wat is het, ja Allah? Allah zegt en zegt voor hem. O mijn Heer. O Rabbi, raham kama kema rabbani tarheera. O mijn Heer, doe dua dus voor hem. O Allah, schenk hun genade, zoals zij mij hebben op te Allemaal zaken die in één eier opgedragen worden door deze religie. Door Allah, de Almachtige, die ons leert hoe wij met onze moeders en ouders om zouden moeten gaan waarvoor je niet schrikt om en amet Allah en ken hem niet tegen wat je toe en wees goed voor de ouders en zo zijn dat de eerder goedheid tegen de ouders niet de grote mond opzetten doe voor ze verrichten, alle vormen van nederigheid en, en liefde overbrengen heeft deze geholpen grenzen ja zegt de Islam deze gehoorzaamheid heeft grenzen vanaf het moment dat zij je bevelen om iets te doen wat Allah is wa verboden heeft, dat is de grens. Dan pas hoef je hen niet te gehoorzamen. en we hebben de mensen bevolen om goed te zijn voor zijn ouders de mensen bevolen om goed te zijn voor zijn ouders en als. Maar indien zij jou dwingen om deelgenoten toe te kennen aan mij, gehoorzaam hen dan niet. Laat het in de makhloek in Fima De islam kent geen gehoorzaamheid en een schepping in de ongehoorzaamheid en de Almachtige Schepper. Dat is de grens. Voor de rest dien jij het aan alle tijden, in alle, op, onder alle omstandigheden, te luisteren en te gehoorzamen. Ja, geliefde broeders en zusters, het oog traant en de keel verdro verdroogt. En de tong wordt zwaar van schaamte en verdriet wanneer de ouders ons naaropen met haal me alsjeblieft dit. Wees op tijd, leer, blijf weg bij die vrienden, ga naar de moskee, beluister de Koran, ga werken, kom naar huis... Stop met msm, help me met de boodschappen, bedek je, draag wij de kleren, verdiep je in je religie. En wij hieraan geen gehoor geven, of met tegenzin en mopperen en met een mentaliteit van wat zeuren ze toch allemaal. Wat zeuren ze toch allemaal. Weet dan, geliefde broeder en zuster, weet dan dat jij daarmee de grootste, grootste, grootste zonde na shit begaat. De allergrootste zonde die jij begaat na shirk. Ongehoorzaamheid is na shirk de grootste zonde. En gehoorzaamheid is na de Tawheed de allerbeste vorm van aanbidding. Zo zegt de Profeet sallallahu alaihi wa sallam met de Sahaba en zei: En bi akbar il kabair. Zal ik jullie op de hoogte brengen van de grootste de, grote, de grootste zonde? Zij zeiden natuurlijk. Belaya Rasulallah. Natuurlijk willen wij dat weten. Alles wilden zij weten wat zij konden vermijden om het paradijs te betreden. En alles wilden zij weten wat hun dichter en sneller naar het paradijs kon leiden. Al Ishraq Billah waqwa al denkt, zegt de profeet wasallam onder andere. Shirk en het ongehoorzaamheid en, en on, ongehoorzaam zijn aan je ouders. Akbar al de grootste der zonde. zonden. O geliefde broeders en zusters. O geliefde broeder en zuster, die beweert goed te doen, een goede opleiding te hebben, een goede baan te hebben, klaar te staan voor iedereen, te praktiseren, uitnodigen naar de weg van Allah. Weet dat al jouw goede daden en inspanningen iets is zonder beloning. Het wordt niet voor jou geaccepteerd wanneer het niet gepaard gaat met gehoorzaamheid en je ouders. Zo zegt de profeet, sallallahu alayhi wa sallam, Salatun lai akbalu allahu min sarfan wa la adla drie soorten, accepteert Allah Azzelajal, van hun geen verplichte nog een vrijwillige soort aanbidding soort of dat welke drie zijn dat, ja Rasulullah en hij begint allereerst met Aqolli iemand die ongehoorzaam is en de ouder wat jij ook doet, al bouw je moskeeën al druk je miljoenen al nodig je. is ...miljoenen uit naar de islam... ...al geef je zoveel uit op de weg van Allah... ...al ben je vriendelijk tegen de hele wereld... ...al help jij al je buren. Niks van jou wordt geaccepteerd. Niks van jou wordt geaccepteerd... ...of het nauwvrijheid... ...jouw gebed... ...jouw gebed wordt niet eens van jou geaccepteerd. Wanneer? Wanneer jij ongehoorzaam bent... ...ten opzichte van je ouders? Aqon idee. ...o oh, broeder en zuster... ...je wilt toch niet behoren tot hij... ...waar Allah is zo zin en jouw melkijana niet naar omkijken... zo zegt de geliefde boodschap... salallahu alayhi wa sallam... drie... naam lalam Allah azza wa jala ilayhun... jow qiyamah drie... daar zal Allah azza wa jala... qiyamah niet naar omkijken... We jij behoren tot die drie... een van die drie is namelijk... al-aquli walideh... en daar begint de profeet salallahu alayhi wa sallam weer... opnieuw als eerste met... al-aquli walideh... daar zal Allah azza wa jala... qiyamah niet naar omkijken... het is een ernstige zaak... Wanneer je uitgesloten bent van de genade en vergeving van Allah. En als hij niet naar je omkijkt. Weet dan dat er geen genade voor jou is. Weet dan dat je niet vergeven zult worden. Weet dan dat al die daden die jij nu doen bent niet geaccepteerd zullen worden. Wanneer jij ongehoorzaam bent in je ouders. En zo zul jij doorverwezen worden. En na het verblijf in het helft uur jahannam. Mogen Allah het door je ons daarvan behoeden. Haas je daarom naar het gehoorzamen van de ouders en goedheid tegenover hen. Het is een van de handelingen of gedragingen waarmee je dichter bij Allah komt. Gehoorzaamheid van Allah zit hem in, het gehoor, in de gehoorzaamheid van je ouders. En ja, het is een aanbiddingsvorm en goed, die soms beter is en dan de verheven aanbiddingsvormen als da'wah, inspanning op de weg van Allah. Of zelfs het emigreren hijra omwille van Allah. Of. En de jihad, het strijd op de weg van Allah. Ah, ribal Is nog beter dan al deze drie o zo belangrijke en grote aanbiddingsvormen in de islam. Luister, de profeet sallallahu alayhi wa Ibn Mas'ud, die kwam hem en vroeg hem. Wat vroeg hij hem Vroeg hij in de vragen die wij alle dag stellen? Deze mensen die vroegen alleen maar naar de, meest, naar de zaak, zoals ik net zei, die hun dichter bij Allah zou brengen. Waar Allah van houdt. Wat Allah belangrijk vindt. Want ze wisten dan. Als zij het zouden doen. Betreden zij het paradijs. En zo kwam Ibn Mas'ud. En vroeg hij. En de profeet. Sallallahu alayhi wa sallam. al amali ahadbu in azza wa Wat is de meest geliefde daad, De meest geliefde daad bij Allah. Zo zei de profeet. Sallallahu alayhi wa sallam. salatu Het gebed. Op de daarvoor gewezen tijd. Het gebed op tijd. O oh, jij die, het, die de gebeden verlaat. verlaat. Oh jij ja, die het gebed misschien zelfs verlaat, oh jij ja, die de gebeden uitstelt en de dag misschien twee dagen achter elkaar bidt. Het gebed, de meest geliefde zaak bij Allah. En daarna, toen zei de boodschapper al van al Allah wa sallallahu so, alaihi wasallam: Birrul wa Het gehoorzamen van je ouders. En hij vroeg door: en daarna al jihadu fi sabilillah. Strijd op de weg van Allah. Instap op de weg van Allah. Kwam na: Birrul wa Geliefde broeders, komt een jonge man bij de, bij de profeet sallallahu alayhi wa sallam, En hij zegt, ik zweer u trouw om met u mee te reizen, te emigreren en met u mee te strijden. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam kijkt hem aan en zegt, Is er iemand van jouw ouders nog in leven? Hij zegt, naam, bela, kina huma, ya Allebei zelfs. ze zijn leven op allebei voor mij. Hij zegt: Fatabri azr min Allah, wil jij daadwerkelijk een beloning van Allah? Hij zegt: Natuurlijk! Anders zou hij niet die vraag voor me stellen. Hij wil zelf immigreren en strijden op de weg van Allah. Hij komt enkel en alleen om een azr te krijgen, om een beloning te krijgen, het paradijs te kunnen toetreden. Natuurlijk wil ik de beloning. Antwoordt hij de boodschapper, van Allah Hij zegt: ik ga dan terug naar die ouders van jou. En zorg dat jij je relatie met hen verbetert. Zorg dat jij je relatie met je ouders sterker maakt. Zorg dat jij die, die relatie die jij verwoest hebt in de afgelopen 18 of 20 of 15 of 30 jaar. Dat jij die opnieuw gaat herstellen. Gehoorzaamheid tegen de ouders. Gehoorzaamheid en goedheid tegenover de ouders is het pad... ...dat rechtstreeks leidt naar het paradijs. Wanneer het gepaard gaat met gehoorzaamheid van de Almachtige... ...verloren is hij dan ook... ...die zijn ouders of een van hen... ...waarvan de ouders of een van hen nog leeft... ...en ze zijn op leeftijd... ...en ze niet eerst gehoorzaamd en verzorgd... ...vooral als zij op oude leeftijd zijn... ...en ze van jou en mij afhankelijk beginnen te worden... Vooral dan, vooral dan zie je de gehoorzaamheid. Ben jij dan bereid om ze te voeden? Vergeet niet dat zij je, je leven lang hebben gevoed of gezorgd hebben dat jij je kon voeden. Met plezier. Moment als het zover is dat jij ze zelfs moet wassen. En sommigen dan al kijken van bas, weet dan. Dat jij je leven langer, vooral in de periode dat jij niks anders deed als overgeven en scheiden. Dat op dat moment jouw moeder en je vader je verschoonden. En lachend, wallahi, ze waren trots op om dat te mogen doen. O jij, die als zij oud zijn, zich te groot voelt om dat te doen. Weet dat zij dat duizenden keer al hebben gedaan. Als jij ze moet kleden. Weet dat zij allerlei dagelijkse bezigheden. Bezig, ...allerlei dagelijkse zaken... ...bij jou hebben moeten doen... ...en moeten helpen... ...en moeten kleden... ...vergeet alleen niet... ...dat zij dat met plezier deden... ...zij deden dat met plezier... ...doe jij dat met plezier... ...doe jij dat met plezier... ...wees vereerd... ...geliefde broeder en zuster... ...als het zover komt... ...en je mag... deden jouw ouders... ...en je mag... ...zeg ik erbij... ...mag deze ouders dienen... Wees dan vereerd dat jij uitverkozen bent. Dat jij degene bent die hen die mag dienen. Eigenlijk zou er concurrentie moeten ontstaan tussen broers en zussen. Wie de ouder mag dienen. Wie de ouder mag schoonmaken. Eigenlijk zou je jaloers moeten zijn op die broer van jou. Die zijn moeder doet wassen. Of die zus van jou die je moeder doet schoonmaken en kleden. Ik hoop dat het nog ergens voorkomt. Wees vereerd, dat jij de personen op de, wees vereerd dat jij de personen die de oorzaak waren dat jij op deze aarddozen bent. En ze voor jou hebben opgeofferd om ze te dienen en ze het beste terug te geven. Je zult niet in staat zijn om terug te doen wat zij voor jou hebben gedaan. Wel kun je dankbaarheid tonen door ze iets, of zijn minst iets, kleins terug te geven. Weet ook geliefde broeders en zusters. Dat het jouw, jouw plicht is. Om je ouders te gehoorzamen. Ongeacht of ze moslim zijn of niet. Ongeacht of ze moslim zijn of niet. Allah en in Deze grootste religie. Die legt ons op. Al zijn ze kuffar. moslim, Joden. Noem maar op. Als het gaat om jouw ouders. Dien jij goed voor hen te zijn. hen te gehoorzamen. nederig te ten opzichte van hen te zijn. Liefdevol te behandelen. En vooral. ...vooral als ze niet moslim zijn... ...veel dua voor ze te doen... ...want Wallahi maar Wallahi... ...Abu Huraira is zijn enige wens... ...en zijn enige wens wat hij wenste... Voor de, me, voor, de me, ...voor de persoon... ...waar hij het meeste van hield... ...namelijk zijn moeder... ...was... haar de islam doen binnentreden... ...dat was namelijk het, het mooiste wat hij haar kon geven... ...de redding ...van het hele vuur. ...hij kwam bij de profeterhuis hem en hij vroeg... ...o oh, boodschappen van Allah... Doe du'a voor mijn moeder dat zij de islam binnen treden. En hij deed het. Hij deed het en zijn moeder kwam weg moslimaar. Dus o oh jij vooral jij, Die beweert van zijn, van zijn moeder te houden. O oh jij die beweert van zijn vader te houden. Doe du'a voor ze. Om de, tot de islam te treden. En degene die al moslim zijn. Doe du'a voor ze. Om ze op de juiste weg. Op de juiste manier te doen belanden en om ze uiteindelijk bezig te laten zijn met de religie, want dat is het mooiste wat jij je ouders kunt en het beste wat je hun cadeau kunt geven. Een andere persoon kwam bij de Profeet ﷺ en zei: Aratu anazoufi sabilillah, waajit eshtashiru kafqala rasulullah. Ik wil strijden op de weg van Allah en ik kom om je advies vragen. Waarna de Profeet ﷺ hem aankijkt en zegt: Helke min um, heb jij nog een broeder? Hij zei ja. Hij zei. Il, Klamp je vast aan haar voeten. Want daar bevindt zich het paradijs. Daar. Dicht bij de voeten van je moeder. En dat wordt mee bedoeld. Gehoorzaamheid. En eerbaarheid. En liefdevol. En nederigheid. Bij je moeder. Via die weg. Via die stappen. Kun jij het paradijs betreden. En wees. ...geliefde broeder en zuster. Weet dat je moeder drie keer... ...zoveel recht heeft op jou... ...gehoorzaamheid en goedheid dan je vader. En dit is iets... ...wat de profeet sallallahu alaihi wa heeft... verteld en niet is verzonnen... ...door een persoon van tegenwoordig of zo. Zo'n iemand vroeg... ...mijn ahakun naasi bi ...bi sahabati... bi sahabati... rasulullah. Wie heeft het meeste recht ...op mijn gezelschap... Hij zei, Omok, je moeder. En toen hij weer vroeg, en wie daarna? Zei hij, Omok. Maar wie daarna, ja, o bo oh, boodschapper van Allah? Omok tot drie maal toe. En wie daarna, o ja, boodschapper? Wie daarna, o oh, Mohammed? Wie, wie daarna? O oh, boodschapper sallallahu alayhi wa sallam. En hij zei, Abouk. Tot drie maal toe herhaalde hij de moeder en toen pas de vader. Waarom? Daar deed iets voor in, bij de voorgangers het Eswat, een van de vrome voorgangers, en rechter, daar kwam, kwam een scheiding, een scheidingszaak. En een van de, de moeder en de vader, die waren dus eigenlijk in conflict over wie de voogdij zou krijgen over de zoon. En ze stonden tegenover de rechter. En de man kreeg, kreeg het woord en die mocht vertellen waarom hij dacht dat hij recht had om zijn zoon... Dat zijn zoon bij hem kon blijven. En niet bij zijn moeder. En hij zei. O rechter ik heb hem gedragen. Of zijn, De moeder die begon. En die zei. Ik heb hem gedragen. Ik heb pijn geleden. En ik heb hem ter wereld gebracht. Waarna de rechter naar de man keek. En zei ja. Vertel het maar. En hij zei. De man zei. Maar ik heb hem gedragen. Voordat zij dat deed. En bij mij kwam hij er als uit Voordat hij bij haar eruit kwam. Dus als hij gedeeltelijk recht heeft op hem, dan heb ik het volledige recht op hem. Kijk hoe hij dacht. Ik heb hem toch als eerste gedragen, als spel met En bij mij kwam hij er eerder uit, daarna kwam hij pas bij zijn moeder eruit. En de rechter keek naar de moeder en zei, ja, nu heb jij wat uit te leggen. En zij dan het volgende zegt, als hij, als hij hem licht droeg, ik droeg hem zwaar. En als hij, als hij bij hem met genot eruit kwam, bij mij kwam hij met pijn en moeite en gekreun eruit. Hij zei: geef die zoon en de moeder. Geef die zoon en de moeder. Ze zelf hebben dit goed begrepen, geliefde broeders en zusters. Ze zelf hebben goed begrepen. En hun gedrag en respect en nederigheid tegenover hun ouders bereikte de wolken. Zo heeft de ene nog nooit de naam van zijn moeder en vader uitgesproken uit respect voor hem. Hij kent hen alleen maar als vader en moeder. Niet bij naam noemen, vond hij, al, uh, hij, hij vond dan dat hij daarmee te weinig respect toonde. De ander, die liep nooit voor zijn vader, altijd achter hem. En als zijn vader ergens binnenkwam en die ging zitten, zou die nooit voor hem gaan zitten. Zou die wachten tot zijn vader zat. En weer een ander ging nooit boven naar de tweede verdieping... Als zijn moeder in het huis was. Hij wilde zich nooit boven zijn moeder plaatsen. En weer een ander had nooit van hetzelfde bord. Bang dat hij zou eten van een hap waarop zijn moeder het oog had gelegd en het wilde eten. Bang dat hij daarmee haar misschien iets te kort zou doen. En weer een ander. En weer een ander. Die werd getroost toen zijn moeder stierf. Hij was aan het huilen en aan het huilen. En ze zeiden tegen hem... Doe nou rustig aan. En hij zei, Wallah, ik huil niet om het verlies van mijn moeder. Maar ik huil om het feit dat vandaag een poort van het paradijs voor mij dicht is gegaan. Na vandaag zal ik niet meer voor mijn moeder zorgen. Een deur van het paradijs is voor mij gesloten. Daar is waar ik om Beseffen we die jongeren van vandaag dit. Ervaren zij dat ook zo, dat het om gaat om twee poorten die naar het paradijs leiden... O jij die ze nog heeft of nog alle tweede poorten heeft. Die nog alle tweede poorten tot zijn beschikking heeft. Loop ze niet voorbij zoals jij dat tot nu toe hebt gedaan. Dit had een van de grote geleerden goed begrepen toen hij bezig was met zijn les. Hij was lessengeven aan honderden leerlingen. Een van de muhaddisien. En op dat moment roept zijn moeder... Kijk waar hij mee bezig is. Kijk waar hij mee bezig is met het lesgeven. In wat, in de dien. het allerbelangrijkste: in het onderwijzen van de mensen, het, het onderwijzen van hun religie. O jij, o jij die werd geroepen tijdens het tv-kijken. O jij die werd geroepen toen hij muziek aan het luisteren was, of zei. O jij die wordt geroepen als hij achter de computer zit. O jij, die bezig is met een telefoongesprek en dan wordt geroepen door de moeder of door de vader. Deze man werd tijdens een les, een grote geleerde tot op leeftijd, werd geroepen door zijn moeder en hij antwoordde: Let bijke ja, om tot u dienst, o moeder, zeg het maar. En luister wat hij dan moet doen. Zij zegt tegen hem: Ga de kippen voeden. Ga de kippen te eten geven. En ieder van ons, en ieder van ons. Zou misschien voor een, de allerbelangrijkste zaak nog zeggen: oh, Wacht maar even, of dit. Van een verheven zaak waar hij mee bezig was: baby was het, uit, het uitleggen van de dienst, het onderwijzen van de dienst. Kreeg hij als opdracht het geven van eten aan kippen. Zei hij: Ja, maar ik ben met iets belangrijks bezig. Zei hij: Ik heb honderden jongeren onder mij. Zei hij: Wacht even. Zei hij: Ik maak even dit gesprek af. Zei hij, nee, nog even bij de tweede helft. Zei hij, nee. Hij zei, leed, beke, om ja, omma, klapte dicht, ging en gaf de kippen te eten en kwam terug en sloeg de boeken over. Omdat dit niet zomaar een persoon was die hem de opdracht had, had gegeven. Dit was een persoon die hij na Allah en zijn boodschapper als eerste moet respecteren en dienen en gehoorzamen. Dit Terwijl een van de jongeren van tegenwoordig. Door zijn moeder. Gesmeekt werd. Om haar even naar iemand toe te brengen. Voor een boodschap. Zijn moeder smeekte hem en zei. O zoon. Ik moet bij die en die even wat doen. Kun je me brengen alsjeblieft. Hij zei nee. Ze zo alsjeblieft. van die kijk, Het is ver. Ik kan. Ze moest aandringen, Ze moest hem smeeken Om het voor elkaar te krijgen. Dat hij hem. Dat hij haar naar. Daar zou brengen waar zij naartoe wilde gaan. En deze persoon die antwoord uiteindelijk geeft hij toe en wat zegt hij. Is goed. Maar ik ga nu even weg. En ik kom terug. En als ik voor de deur toeter. Kom je naar buiten. Kom je niet naar buiten ben ik weg. Kijk wat een toon van deze verdorven persoon. Kijk wat een toon van deze persoon die verloren is in de dunia en aard. En Als hij niet berouwt doet. En hij gaat en komt terug en toetert. En op het moment dat zijn moeder naar buiten wil lopen, trapt hij op het gas en loopt hij weg. Hij vond het te lang duren. Maar het duurde niet lang. Enkele kilometers verderop bereikte de straf van Allah en zijn auto sloeg om. Waar hij in het ziekenhuis belandde en zes maanden zich niet eens kon verroeren en via een rietje moest eten. De straf van Allah Wallahi, oh Allah die zul je niet ontkomen als jij je moeder en vader ongehoorzaam bent. In de dunia en in de agera. In de dunia zul jij een ongeluk krijgen. Zul jij een ziekte krijgen. Zul jij een tegenslag krijgen. Zul jij het terugzien in jouw kinderen die jou zo gaan behandelen. Zie, zul jij niet succesvol zijn. En in agera nemen. Luister naar het volgende hartverscheurende verhaal. Dat een sheikh vertelt. Hij ging uit eten met zijn gezin. Hij ging uit eten met zijn gezin. En wat hem opviel was een moment langs de kust, zegt hij, naar een restaurant. En wat hem opviel was een oud vrouwtje wat daar zat. En de eerste instantie viel hem op, maar hij ging gewoon met zijn gezin. Ging die eten en drinken en na uren van eten en drinken en lachen en spelen met de kinderen. Was het tijd om naar huis te gaan en was het ook al heel laat. En besloot om naar huis te gaan. Hij zegt onderweg naar de auto... ...viel mij iets op, dat dit oud vrouwtje daar nog steeds zat. Het oud vrouwtje zat er nog steeds en hij kon het niet laten, want het was veel te laat en liep op haar af en zei, o moeder, uit respect, o moeder, waarom zit je hier zo alleen? Zij zegt, nee, ik, ik ben alleen in het wachten. Maar op wie ben je in het wachten? Op mijn zoon. Maar ik zie je al lange tijd hier zitten. Ja, mijn zoon heeft me hier neergezet en hij komt zo terug. Ja, maar als u wilt, het is veel te laat, het is veel te koud. Wij, ik ben bereid om u naar huis te brengen, waar het ook is. Hij kon het niet meer aanzien, die situatie al kon hij niet aanzien, dat een oud vrouwtje, daar in de kou, urenlang heeft gezeten om te wachten. Waar was de zoon? De zoon, die had het te druk, zei hij tegen zijn moeder, en even zal ik iets regelen, en zijn moeder achterliet uren. En hij zei, zij stond erop op zijn zoon. Nee, mijn zoon heeft gezegd dat hij terugkomt, dus dan komt hij ook terug. Kijk hoe moeders ook zijn. Ze wachten inderdaad. Denk je nou echt dat zij slapen als jij de nachten door bent te brengen op andere plekken? Op verdorven plekken, of vervloekte plekken met verdorven mensen om je heen. Denk je nou echt dat zij dan in het slapen is? Dat je denkt van nee, ja, het is nacht. Dus ze zal nu wel liggen te slapen. Wallahi tomma, wallahi. Geen moeder doet een oog dicht. Sterker nog, geen moeder doet een droop oog dicht. Zij zegt nee hij komt terug. Hij zegt weet je wat laat me dan hem bellen. Laat me hem dan bellen. Dan komt hij wat, misschien wat sneller. Kan ik hem aanspreken waar hij blijft. Heb je iets een blaadje of een telefoonnummer. Of iets, een telefoonnummer? Zij kon niet lezen of schrijven. Zij, zij zegt dit is het enige blaadje. Misschien staat het hierop. Hij geeft hem dit blaadje. Hij geeft, zij geeft hem dit blaadje. En dat blaadje zegt hij. Dit blaadje zegt de sjeer. Iets waar een hart van verstijft raakt. Stond op voor degene die dit vrouwtje vindt. Wordt gevraagd om haar bij een bejaardentehuis af te leveren. Voor degene die deze persoon vindt. Zijn moeder. Wordt gevraagd om haar af te leveren bij een bejaarde te huis. Dat was die zoon waar zij ooit op wachten en nog steeds hoop in had, ondanks, ondanks zijn ongehoorzaamheid. Ja mensen, niet ver van, van ons vandaan zien wij mensen die hun stemmen verheffen en bij de hand antwoorden tegen hun vader of moeder. We zien mensen die gesmeekt worden om niet uit te gaan en zij doen dit toch. We zien mensen die gesmeekt worden om op de weg van Allah te stappen. En ze weigeren. We zien mensen die gesmeekt worden door hun ouders om weg te blijven van de foute vrienden. Maar, ze, maar toch blijven ze met hen omgaan. En ze verkiezen hen boven hun ouders. We zien mensen die vooral vrienden en foute vrienden tevreden stellen en hun ouders ontevreden achterlaten. En om Allahi, we zien om ons heen en naast ons en onze eigen families mensen die hun vrouwen en vriendinnen zelfs voortrekken en verwennen. En ze laten verzuipen in complimentjes en cadeautjes. En ongehoorzaamheid. En ongehoorzaamheid. ...tegenover hun ouders tonen... ...en hun moeders vergeten. Je moeder, wa je moeder was daar voor je... ...voordat jij deze wereld zag. Je hele leven... ...was ze zorgzaam en lief voor jou... ...en beschermde ze... ...je tegen het kwade omga aangename. Dat deed ze zelfs met haar lichaam... ...en met alles wat zij bezat. Dit deed zij allemaal... Nog voor jij deze vrouw en vriendin tegenkwam. Nog voor jij deze vrouw en vriendin tegenkwam, Wat zij er voor jou, jij die haar hebt ingeruild. Voor de vriendinnen die haram zijn en voor de vriendjes die haram zijn. Of voor de vrouw of voor de man. En weer een ander, die zogenaamd zo druk hebben, een andere soort. Ik heb het druk met school. Ik heb het druk met mijn succesvolle carrière, hoge functie of sportcarrière. Zij werkte hard voor jouw studie. Zij werkte hard om, zodat jij jouw studie kon bekostigen, of zodat jij je en je en je sportspullen kon krijgen. Ze sloegen zelfs een jaar over om niet naar Marokko te gaan. Om hun, eigen, om hun eigen moeder en vader. Om hun eigen moeder en vader te zien. Sloegen zij over. Alleen maar om te sparen voor jou. Voor jouw studie. En voor jouw hobby. En dan hoor je uiteindelijk iemand toch. Zoals een arts vertelt. Hij zegt. Ik belde iemand om hem te vertellen dat zijn moeder al maanden in het ziekenhuis lag. Al maanden lag zij in het ziekenhuis en hij had niet naar haar omgekeken. Maar zij lag nu op het sterfbed. En daarom achtte hij het nodig om haar te bellen. Waarom? En luister goed, omdat zij erop stond dat zij haar, zijn zoon, dat zij haar zoon nog een keer wilde zien. Maanden had hij niet naar haar omgekeken. Maanden was hij vergeten En ongehoorzaam. En toch op haar sterfbed. wens ze dan toch. En dit is wat je moet beseffen. Of zij nou. Of jij nou ongehoorzaam bent. Of jij nou slecht bent geweest tegenover haar. Of jij nou gevangen zit. Of jij nou gevangen zit. Ze maakt zich zorgen om jou. En ze wenst. ...en ze wenst alleen nog jou te zien. En zij vroeg de arts... ...nee, ik wil nog één keer... ...nog één keer wil ik hem toch zien. Ik wil hem zien, ik wil hem omhelzen... ...en ik wil nog één keer aan hem ruiken. Die zoon, die hij vergeten was. Die zoon... ...ik wil nog één keer aan hem ruiken... En hij daarom genoodzaakt was om hem te bellen, want hij wilde niet eens bellen. Hij belt en zegt, je moeder wil je zien. Je moeder ligt op het sterfbed. Je moeder smeekt en haar enige wens nu nog... ...is om jou nog één keer te ruiken. En tegen haar baks aan te drukken. En deze verdorven persoon, die zegt dan ook... ...ik zal kijken, want ik heb het druk... Ik zit in een drukke periode. Maar ik zal mijn best doen. Als het toch zover is dat ze op haar sterfbed ligt, ik zal kijken. En deze acht hangt natuurlijk kwaad op en gaat naar hem toe. En de moeder is alleen nog eens wachten op het nieuws. En hij durfde het nieuws niet te zeggen. En zei tegen haar: Ja, hij, hij komt. Hij belooft te komen. En enkele momenten daarna. Blaast zij haar laatste adem uit. En sterft zij Zelf haar laatste wens. Om hem te zien is niet een vervulling gegaan. Hij wordt weer opgebeld. En hij zei. Ik kom wel. En werd verteld dat hij niet meer hoeft te komen. Dat hij niet meer hoeft te komen. Want zijn moeder was al, had, het, had het wereldse leven al verlaten. En hij zei. Oké. Okay, regel het. Papierwerk, maar stuur mij de rekening en ik betaal het wel. Ik betaal het wel. Dat is datgene wat hij had voor zijn moeder. Regel de papierwerk en stuur het op en ik, haal, ik betaal het wel. En een ander terwijl die gebeld werd door zijn moeder en zij in een bejaarde tehuis was gedropt enkele maanden en zij belde en zei waarom kom je niet langs? Oké. Okay. Dat je me niet hebt opgenomen in jouw gezin. Omdat ik misschien te veel last ben voor jouw vrouw. Dat je mij niet hebt opgenomen in jouw gezin. Omdat ik jou misschien afhaal van jouw opvoeding van jouw, met jouw kinderen. En dat ik misschien te veel aandacht eh, van jou eist. Kan ik begrijpen. Kan ik begrijpen. Dus. Waarom kom jij mij dan niet opzoeken. En hij zei ik heb het druk. En zij proberen zoiets. Hem duidelijk te maken van. Maar o oh zoon. Ben je vergeten dat het melk dat jij hebt gedronken. Als baby. Dat het uit mijn borst kwam. Dat ik degene ben die jou heeft gevoed. En hij zei. Zeur niet. En als het gaat om de melk. Ik stuur jou voor een jaar melk en hang op. Verdolven is hij. Je denkt dat jij met jouw inkomen of met iets terug te doen. Of met iets op te sturen, dat jij daarmee dat hebt gedaan wat zij voor jou heeft gedaan. Geliefde <kwijde> broeders en zusters, dat voor jou die getreurd is en voor jou die een nieuw begin wil beginnen. Die opnieuw wil beginnen in zijn relatie met zijn ouders. Je kunt van alles voor hem terugdoen. Je kunt niet alles terugdoen. Maar iets. En dat iets, zeker voor, jij, voor jou, diegene die een van zijn ouders kwijt is geraakt, die nog maar één vader of één moeder heeft, of allebei ze kwijt is. Als jij daadwerkelijk van die persoon houdt waar jij om hebt gehuild in die eerste momenten toen jij je voor had gelegd, en daarna maanden en bent vergeten en bent teruggevallen in jouw uitgaansleven. leven. En in jouw verdorven leven. Als jij daadwerkelijk van die persoon houdt die jij nu mist. Of voor degene die ze nog hebben. Dan zou jij elke dag dua voor hen doen. Je kunt iets terug doen. Doa namelijk. Je kunt voor hun vergeving vragen de hele dag. Je kunt hun schulden aflossen als zij er niet meer zijn. Je kunt hun familiebanden. Wat zij de familiebanden. Je tante, je oom enzovoort. Je kunt jij nog onderhouden. Dit is allemaal voor je ouders. Je kunt hun vrienden die zij hadden in het leven nog steeds bezoeken en blij maken. Dat zij zien dat jij opgevoed bent. Met ook de vrienden van je ouders zijn ook de vrienden van jou. Du'a. Want de profeet wa zegt: Idem haat Ibn Adam al qata'amilu hu illa min talaat. Wanneer Ibn Adam, de zoon van Adam, sterft, zullen zijn daden stoppen behalve drie. En een van die drie is. Wawaladun Salihun Yad'uwlah. Een van zijn zonen of een van zijn kinderen. Die nog du'a elke dag voor hen doet. In elke sujud. in elke qiyam, na elke recitatie. Du'a voor zijn ouders. Jawal al zal die tegenover Allah staan met het stapel een Hasanaat. En zal die vragen: Allah, waar is dit allemaal van? Want hij kent zichzelf, zo goed was hij niet. En hij zal zeggen: Dat was iemand die hij had achtergelaten, goed heb opgevoed. En die van jou hield. En die dus door haar voor jou deed. Smeekbeden voor jou deed. En goede daden voor jou deed. En dat kwam allemaal op jouw rekening. En deze het en het zijn te danken aan die zoon die je hebt achtergelaten. Dus jij die hun een hoge positie wenst in het paradijs. Jij die beweert van hen te houden. Zo kun je iets terug doen. Iets van. Iets terug doen. Voor hen. O jij die ze wel heeft. Laten we voornemen om met z'n allen vandaag nog... ...het voorhoofd van ze te gaan kussen... ...en om vergeving te vragen... ...en hun te smeken om smeekbeden... ...vraag aan je ouders... ...dat ze dua voor je doen... ...wallahi, degene... ...en zegening en rebal waar die ...de zegening van hun vragen... ...want met hun smeekbeden en zegening... ...heb je alles gewonnen... ...je zult succes hebben in het dunia en lachere... ...en met hun vervloeking... ...en hun ontevredenheid... Heb je alles verloren. Een jonge man lag op een sterfbed. En de sahaba probeerde hem de shahada te laten uitspreken. De shahada te laten uitspreken. En dit lukte niet. En ze gingen naar de boodschappen van Allah. En ze zeiden. O boodschappen van Allah. We hebben alles al geprobeerd. Maar la ilaha illallah Allah. Mohammed Rasulullah krijgt hij niet eruit. En hij zei. Bid Bid hij. Ze zeiden ja, o boodschappen van Allah, hij bidt. Kijk, iemand die zelf bidt, Bid hij ja? Ik ging die nadenken en ze zei: heeft hij dan een moeder? Hij zei ja. Hij zei ik wil haar zien. En de boodschappen van Allah ging naar de moeder van die jonge man. En zei: als er een o moeder, als er een groot en heftig vuur wordt klaargemaakt om vervolgens uw zoon erin te gooien. Zou u het opnemen voor Hem en vergeving vragen voor Hem. Zij zei, bijna natuurlijk, ja, Rasulullah." Allah. Hij zei: getuig dan bij Allah en bij mij, dat jij tevreden bent over jouw zoon. Zij zei: Ik getuig dat ik tevreden ben bij Allah en bij de boodschappen van Allah dat ik tevreden over Hem ben. Want dat wil ik niet dat Hij in het hele uur terecht komt. Kijk, ouders, subhanallah wat je hem ook aandoet uiteindelijk wensen ze nog voor jou wensen ze nog voor jou het paradijs en het niet terechtkomen in het, in het hele vuur, en zij zei Bella, ik ben tevreden voor over hem en de boodschappen van Allah ging naar de sahara en zei ga maar terug naar die jonge man, en probeer dat nu eens en ze gingen en ze zeiden hem de shahada en hij zei La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. en hij met dat als zijn laatste woorden O jij die ze ongehoorzaam bent, o jij die ze disrespecteert, o jij die alles en iedereen voortrekt, o jij die zich in omgevingen bevindt, die zij niet wensen, o jij die zich met mensen bevindt, die zij, die hun niet gerust, waar je mee hun, waarmee jij hun niet gerust stelt, wanneer jij sterft, wanneer jij komt te sterven en ze zijn ontevreden over jou. Zul jij de shahade niet kunnen uitspreken. En je, zal jouw eindbestemming dan. Iets anders zijn. anna anna Is de bestemming. Voor hij die zelfs bidt. Want hij bidt zelf. Maar zijn ouders ongehoorzaam is. Voor hij. Die ze niet tevreden stelt. Voor hem. Die hun zegening niet mee heeft. Neem je voor. Geliefde broeder en zuster. Neem je alsjeblieft voor. Om vandaag nog. En laten we dit, als dit maar het enige is wat jij van deze lezing meeneemt... ...laten we vandaag en niet morgen, vandaag met z'n alle afspreken hier de aanwezigen of die het later horen. Vandaag beginnen met direct, als wij naar huis gaan, als wij ze nog hebben, hun voorhoofd te kussen... ...en te vragen om vergeving. Om enkel nog de beste woorden tegen hen te spreken vanaf vandaag... Om onze stemmen niet eens meer te verheffen en al datgene wat ze ons opdragen met plezier voor hen te doen. Laten we ons voornemen. Laten we ons voornemen om ze advies te vragen bij belangrijke zaken. Als ik ga trouwen, zijn jullie daar tevreden over? Als ik een opleiding ga nemen of als ik iets belangrijks ga verhuizen, zijn jullie daar tevreden over? Belangrijke zaken in jouw leven. Adviseer, vraag het advies van jouw ouders. En laten we zeker voornemen, geliefde broeders en zusters. Dat wanneer zij jou iets sterk afraden en opstaan dat jij het niet doet. Dus de echt staan, nee, Wij willen het niet. Om dat maar beter achterwege te laten doen. Want wallahi tumma wallahi Je zult daar geen geluk in vinden. Of het nou een huwelijk is, of een verhuizing, of een studie. Wanneer jouw ouders... ...van tevoren al aangeven... ...niet van ja, in het begin zijn ze misschien... Te, ...terughoudend en daarna overtuig je hun... ...dat is wat anders... ...nee, ze staan ervoor dat jij het niet doet... ...wallah, je doet het maar beter niet... ...wie die persoon ook is... ...wat die opleiding ook is... ...hoeveel en hoeveel je ook gaat verdienen bij die baan... ...verkies het maar beter niet... ...want jou zal het straf... ...in het wereldse leven treffen... ...nog voor... ...el-Aghira... ...laten we ons voornemen... Laten we ons voornemen om de discussies met ze te vermijden. En, en om ze bij de dagelijkse handeling, de boodschappen, de, de, het huishouden en noem maar op te helpen. En wees vereerd, wees vereerd als je hen mag dienen als het zover is dat zij misschien dement worden of oud of invalide worden. Dat jij die eerbare positie hebt, dat jij uitverkozen bent om dat te mogen doen. Doe veel voor ze. En vraag vergeving voor ze. En kopen een cadeau. Dat wat jij voor zoveel verdorven personen hebt gedaan. Die haram voor jou zijn. De duurste cadeaus. Doe dit eens een keer. Voor degenen die het meest waard zijn. Nu komt leed aan. Neem je voor om leed met z'n allen iets te kopen voor onze ouders. Om hen blij te maken. Zoals die ene moeder in het eerste verhaal zei: ik hoop te blij te zijn zoals alle mensen met lezen met een, met een, met een ringetje. Maak hen dan blij. En weet, geliefde broeder, dat het beste cadeau en zuster, dat het beste cadeau wat jij je ouders kunt geven, wat jij je ouders kunt geven, is wanneer ze jou op de weg van Allah zien met de juiste mensen om jou heen. Het allerbeste cadeau wat jij hen kunt geven. Namelijk, zij zullen dan met een gerust gevoel hun laatste dagen tegenmoet zien. Wetende dat jij ook na hun dood aan ze zal denken. Ze zien namelijk een mooi resultaat van al hun inspanning en overgave en lijden. Ze zien de, het resultaat van hun opvoeding. Het mooiste cadeau wat je een ouder kunt geven. Gun ze dit O jij die beweert van ze te houden. Gun ze dit. O jij die beweert van zijn ouders te houden. Ik vraag Allah. Azzel, om ons te vergeven voor de ongehoorzaamheid. Jegens onze ouders En jegens hem. Moge Allah. Genadig zijn voor hen Zoals zij ons hebben opgevoed. Moge Allah. Azzel, ons standvastig maken in het gehoorzamen van hem. Moge Allah ons met hen in het verdovsel alle doen binnentreden. Vraag ja. Allah, is Om mij te vergeven voor al datgene wat ik fout heb gezegd. is van mij en de shaitan. Allah, het goede is van Allah. Wa subhanna, Allah, om de ham wa ik heb Wa is dat wel